1 uur. Waterbalgemoed met het nws journaal De AMB begrijpt dat de maximumsnelheid op de snelweg overdag naar 100 km per uur moet om bouwprojecten vlot te trekken. Volgens de Bond is ruim de helft van de leden hier ook positief over. Premier Rutte zei op een persconferentie over de aanpak van de stikstofproblemen dat een lagere maximumsnelheid een rotmaatregel is, maar wel nodig. Verder wordt het gebruik van ander veevoer voor koeien gestimuleerd... en komt er extra geld voor natuurherstel. Milieuorganisaties zijn kritisch. Ze vinden de plannen niet meer dan een goed begin. Werkgevers eisen dat het kabinet grondverzetters compenseert... voor de gevolgen van de PFAS-normen. Door de problemen met de schadelijke chemische stoffen in de grond... kan het personeel niet aan de slag. Brancheorganisatie VNO-NCW zoekt uit hoeveel dat de bedrijven heeft gekost. Daarna wordt er een schadeclaim ingediend bij het kabinet. De politie is een woonwagenkamp in Os binnengevallen. Samen met militairen en medewerkers van de Belastingdienst... wordt er gezocht naar geld, drugs en vuurwapens. Twee mannen zijn gearresteerd. Een andere man werd in de buurt klemgereden. Volgens de politie zijn het drie leden van een criminele familie... die zich bezighouden met drugshandel en daarbij veel geweld gebruiken. Er gaan berichten dat een van de opgepakte mannen in Os de crimineel Martin R. is... die er onder meer van wordt verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor liquidaties. Het maandelijkse luchtalarm blijft voorlopig nog bestaan. Het alarm dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur klinkt... zou eigenlijk volgend jaar verdwijnen. Maar de opvolger NL Alert via mobiele telefoon... calamiteitenzenders en sociale media... komt niet altijd aan bij de ontvanger. Bijvoorbeeld niet in grensgebieden. Het weer nog vanmiddag wat minder buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met in het zuiden wat regen. Dan is het zo'n 7 graden.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 Getting closer, baby Ja, ah, en het is uh, tijd voor de artiest in het licht. En uh, ja, dat is uh, niemand minder dan uh, Romy Tigelaar. En, laar. en dan denk je, terug, laar, sorry. Dat is verkeerde in ieder geval. Uh, ik haal twee namen door elkaar. Uh, maar uh, in ieder geval, voordat we beginnen met Artiest het Licht, ik, het gaat helemaal mis hier in de studio, geloof ik, bij mij. In ieder geval in mijn hoofd. Maar in ieder geval, hartelijk welkom bij het Tweede Uur van Zand voor lunch hier op, uh, de, op de woensdag. Uh, ja, als u een uh, mannelijke stem hoort en denkt, waar is Imka gebleven? Ja, Imka is helaas ziek. Wij wensen van deze plek haar uh, beterschap. En uh, daarbij willen we ook nog even openen met uh, het volgende, want uh, we hebben hier nog twee kaartjes weer liggen voor het pekerstij Christmas Fair in ja, Nieuwe in, de in Velsen van 28 november tot en met 1 december. Wilt u daar nou kans op maken? Bel gewoon 023 573 0393. Ik ga toch één keer langzaam zeggen dat u mee kan schrijven. Nogmaals 023 573 0393. En dan ga ik Hans nog één keer vragen om de jingle te draaien. Maar, Heb je hem nog klaarstaan toevallig? Ja, daarvan ah, Van de artiesten. Ja, licht? nog één keer even ja, nu... opnieuw gaan we gewoon helemaal opnieuw beginnen. Kom, Komt ie. Oké. Okay. Artiest in het licht. En we hebben een beller. En we hebben een beller en die gaan we meteen even doorschakelen. Hekje, hekje. Eén. Ja, het gaat goed zo, hè? Zal ik, moet ik het artiest in het licht noemen, maar dan? Hij is bezig. Ja, nee, hij, wacht even. Hij hoor. is druk bezig. Eén moment, blijf even aan de lijn, alstublieft. Zo, oké, okay, zo doen we het gewoon. In ieder geval, de artiest in de leegte heet uh, Romy Truggelaar. En Romy Truggelaar is een zangeres. En dan denkt u: Romy Truggelaar, wie is dat nou weer? Ja, Romy Montero bedoel ik dan. En Romy Montero is uh, 27 jaar vandaag uh, geworden. En uh, ja, waar kent u Romy Montero natuurlijk? Uh, u kent haar natuurlijk ook van haar moeder Antje. Antje Montero uit de musicalwereld. En ze heeft natuurlijk ook meegedaan in de musical The Bodyguard in 2015. Wat ook nog leuk is, in 2017 presenteerde... Uh, Romy uh, Montero zeg ik maar. Het televisieprogramma Vader. Mijn vader is de beste van de Afrotros. En uh, de, ze deed ook nog mee aan Maestro en It's Take 2. In ieder geval, zij is vandaag jarig. En we feliciteren haar met haar 27e verjaardag. Zo is dat. En waar gaan we wat uit draaien? Uh, ja. Oh, dat weet je niet? Nee. Jij oh, dat het is maar. een, een live-outzending van uh, always, always I Will Love You... Uit die bodyguard. Ja. En het is een live uh, opname bij uh, Umberto Tan toen vandaan. Ik ben benieuwd. Ik ook. We gaan zo daar wel kon, luisteren. Dan daar we gaan kunnen we daar de winnaar even horen. Zet only be in your world.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 Zeker, maar waar, Ja, hè? zeker, hè? Want, zeker. Uh, want Hans, uh, ja, wat een goudstrotjeuze, hè? Nou, ik geloof ik. En uh, ja, binnenkort is er ook weer te zien bij dancing op SPSS. Ja. Het is hartstikke leuk. Roy, we hebben uh, ja, een beller. Ja, we hadden even de oproep natuurlijk voor de kaartjes voor het uh, ja, Castle Christmas Fair in de Bekestein, um, Die vanaf 28 november plaats gaat vinden. En wilt u daar nou uh, ook bij zijn en heeft u nog geen kaartjes? Op onze Tech TV pagina staat een hele mooie advertentie waar een kortingscode op staat. Maar we hebben ze ook komende week gewoon nog te winnen hier bij de radio. En we hebben iemand aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Met wie spreek ik? Met Nou, Keur. Nou, net leuk dat je even, leuk in, even in de uitzending bent. En je bent de eerste ja. beller van de show, uh, tweede uur. Uh, ja, je hebt de, nou, in ieder geval gefeliciteerd. Je hebt de kaartjes gewonnen. Nou, wat fijn. Hartstikke goed. Dank je wel. Nou, ik weet niet of je morgen tijd hebt, maar je mag het morgen opkomen halen. En anders zorgen we dat ze op een andere manier bij je terechtkomen. Fantastisch. We zijn er door. van 12 tot 2 in ieder geval hier in de studio. Uh, hoe is je dag? Ben je er nu van het zonnetje aan het genieten? Want het zonnetje schijnt uh, eindelijk... Ja, weet je wel. Ik zit nu in de auto en ik ga boodschapjes doen zometeen, maar uh, het zonnetje is lekker hier, ja. Zeker weten. Nou, dan wens ik je een hele fijne dag en uh, veel plezier, hè. Dankjewel, hè. Oké, okay. hoi hoi. Hoi, doog. De contouren in het land...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 Te veel voor mij alleen Ik moet wennen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 Oui, oui, wat lekkere muziek hier allemaal weer. Ik uh, krijg allemaal weer nieuwe dimensie met de muziek. Dankjewel Hans. Graag <laughs> gedaan. Um, ja, in ieder geval wij zijn blij dat in ieder geval alle prijswinnaars vandaag weer uh, al die leuke prijzen, of die leuke kaartjes winnen. En morgen gewoon tijdens de stand van het lus van 12 tot 2 gooien we ze gewoon weer weg, hè? Jo. Dus uh, mevrouw Keur en Lea heel erg gefeliciteerd ermee in ieder geval nogmaals. Uh, even wat anders. Ja, de winterparkeer is per 1 november weer in en gegaan. Uh, sinds 2015 is het winterparkeer 50 uh, van 1 november tot en met 1 maart. En uh, ja, in ieder geval uh, dan kan men weer voor 50 cent uh, parkeren. En om, het, uh, ja, om het bezoek aan Zandvoort uh, aantrekkelijker te maken... is het toen sinds die tijd uh, ingegaan. Of het effect heeft gehad, uh, de, het winterparkeren... dat is nog onbekend en er is ook nog geen onderzoek naar gedaan. Maar dat het uh, volgens de ondernemers, ondernemers succesvol is... Dat, uh, dat is het wel. Dus uh, hartstikke leuk... Hotel? Dat er maar veel bezoekers meer naar uh, ja. de mogen komen. Alleen maar omdat het al aantrekkelijker is om uh, gewoon voor bijna niets te parkeren. Ja, nou wat mij wel opvalt, want ik moet elke vrijdag altijd in de garage zijn. Uh, ja. uh, dat het eigenlijk niet zo druk is in die garage. Nee. En dat vind ik wel heel vreemd eigenlijk. En wat, wat, wat wel mooi is, want dat was eerst niet. In het, dit geldt uh, het winterparkeren in het centrum, aan het boulevard, parkeergarage, centrum en parkeerplein Zuid uh, geldt dit uh, voor. Ja, dit tarief. Nou. 50 cent, alleen niet meer zo gasvrij... Hè? want je kan geen muntjes erin mee gooien... Nee, maar je nee. moet echt pinnen, pinnen. op een creditcard. Ja, dat vind ik dan wel weer minder... want als je dat niet bij je hebt, dan kan je gewoon niet parkeren. Het ja. is dus eigenlijk niet zo gasvrij. Ja, maar tegenwoordig hebben mensen ook helemaal geen losgeld meer in hun portemonnee. Nou, ik wel. Jij wel? In mijn zakken dan, ik heb oh, geen portemonnee. Oh, een <laughs> Ja, portemonnee. Dat is een heel ander verhaal. Alleen geen auto. Ja. Mm -hmm. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the, the beat control your body. Now let my beat control your body. I came to amuse. Techno making, no mistaking, never faking, always breaking it down. Hook huh, to a party, now let my beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Now let my beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Now let my beat control your body. Control your body. The beat is running through your veins. Control your body. When you let it penetrate your brain. Let the beat control your body. Zo, Zandvoort, zijn we weer wakker. Zo, ja. man. Doe alleen Hans, Hans, Hans, wat doe je me aan? Heerlijk, hè? Heerlijk. Je, je lijkt net zo... Ik, ik heb zo'n zo film gezien, had je zo, nee, met respect zeg ik dit, hoor, trouwens, Hans. Maar ik zag zo'n opaatje ook echt hakken en dansen. Oh, no. En ik zag jou helemaal gaan. Ik dacht van, nou, nou, die jeupjes, uh, heb je vroeger ook een oceaan? aan? Ja, aangaan? nee, maar wij doen het wel, hoor. Ja? ja, wij gaan er wel dansen en alles. Dat doen wij thuis Ga je, ga je ook nog gewoon naar uh, feestjes uh, ja, met dit, zeker. deze muziek? Jazeker. Ja? Jazeker. Ja? Ja, zeker. Zo, zo, zo. zo. Ja, we we maar, moeten uh, erbij blijven, hè? Ja. Het is in ieder geval niet het liedje van de site, kijk dit. <laughs> nee, en nee. Uh, als je klachten hebt, dan uh, kan je altijd uh, een e-mailtje sturen via de website. Ja, dat Nee, even wat totaal anders. Afgelopen weekend, uh, ja... Kon, gingen, konden de lachspieren wel weer te, keer gaan, hoor. Want uh, afgelopen vrijdag kon eerst de seniorenvereniging Zandvoort... en daarna het grote publiek uh, in het theater de krocht... genieten van de afscheidsshow van Clown Didi... Al alias Dick Houssey. Of andersom moet ik zeggen, Dick Houssey alias Clown Didi. En uh, ja, ze speelden de, het voorstelling De Kringloopwinkel. Uh, en dat deed hij natuurlijk met zijn vaste maatje Henk Jansen... waar ze de Hedis uh, onder waren, hè. Met uh, heel veel gastartiesten. Waaronder Lien van Driel, Peter de Boer. Onze collega van de radio. Gree van den Berg. En Sjaak. Uh, uh, en um, Nop van het licht. En het geluid natuurlijk. En nog heel veel anderen. En uh, ja dat was wel een heel groot uh, succes voor de show. Ook collega... Clown Frankie, die vroeger bekend was van Circus Rens... was daar aanwezig om afscheid te nemen van Clown uh, Didi. En uh, ja, het was een succesvolle show, maar ook vooral beladen. Want uh, ja, Dick zijn vrouw is uh, pas overleden. overleden en uh, er waren toch ook bepaalde elementen in de show... die ze, hij speciaal voor haar deed. Ehm... Um, de eerste show en de tweede show waren zo goed als bijna uitverkocht. Dus uh, succesvol en ook heel erg uh, mooi. En ook hele mooie stukken zaten erin. Uh, clown uh, Didi, ali, uh, of in ieder geval Dick Hoesee, uh, wil iedereen uh, via de Zandvoets krant uh, in een advertentie heel erg bedanken voor hun aanwezigheid, de deelname aan de show en vooral die ene gek in zijn onderbroek. <lacht> nee hoor, grapje. Dat was... <lacht> ben, ik, uh, ben ik er nog? Ja, ik ben er nog. Maar in ieder geval, um, ja, dat waren natuurlijk de, de wapenacrobaten die daar ook optraden. En, uh, en weet je, als je de filmpjes terugluistert wie je dan overladen... Er overheen hoort te lachen. Nou, heb je het niet? Je nee, hebt filmpjes ik, ik, toch ik gezien? heb het filmpje wel gezien. Maar heb je dan niet iemand eroverheen nee, hoort te lachen? Nee. Het was onze collega Dole, Dolly de Pierik. Ja, die kan die kan kon lachen, ja. de mond niet meer dicht houden. <laughs> want het was zo lachwekkend schijnt. Nou, ik moet zeggen, ik heb de filmpjes teruggezien. En het staat op mijn Facebook. Dus als u terug wilt kijken, kan het. Maar de, de acrobaten waren wel heel erg leuk, hoor. Met de ja, maar We keken daarna thuis ja. naar, het, naar het filmpje. En toen zei ze, is dat nou Roy die daar staat? <laughs> en ik had de sok in mijn onderbroek gedaan. Ja. En uh, iedereen die, die zij oh, nou, zijn naar beneden te kijken. <laughs> maar het was wel echt een hele leuke show. Uh, en dat heeft uh, ja, Dick uh, natuurlijk weer uh, heel erg mooi in elkaar gezet. Ja. Om, nou, het is jammer dat het een einde is. En, en er is wel iets, uh, iets moois ten einde. Maar ik ga er wel vanuit dat we Dick af en toe nog in een kroegje zien. Of bij kindercarnaval. We, weet jij hoe oud hij is eigenlijk? Nee, dat, dat ga ik ook niet vragen. Want dat vind ik respectloos. Nou, nee, waarom? waarom? Nee hoor. <laughs> Jij mag wel vragen, hoe oud ik ben. Ja, hoe oud ben je? Dat ja, zeg ik niet. Nee, dat dacht <laughs> ik al. We gaan lekker muziek draaien. Ja, gaan we doen. <laughs> From the 18th century cobblestone streets with the horse and the car, to rest our feet to the train and city tram came the birth of mechanical man.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 Zet daar Ik. Ja, en, uh, ja dat, uh, dat, dat, is, dat is eindelijk een keer mijn beurt ja, ja, ja, mag ik van. even uitzoeken. Waarom en, heb je deze uitgezocht? Uh, ja, ik heb uh, de volgende plaatje uitgezocht eigenlijk omdat hij in eigenlijk elk radioprogramma de laatste tijd, behalve jazz natuurlijk en klassiek, maar uh, in ieder geval als je de radio aanzet hoor je hem overal en nergens. Uh, hij staat op nummer 2 uh, in de top uh, 40 en uh, ik vind het gewoon een lekker nummer. Nou, dan gaan we het draaien voor je. Dance Monkey. Zo is dat. Ik laat die erin. Goed, jouw. Ik laat deze over hier voor je. Ja, dat hoort erbij te stil. Ik ken er ook niks van doen. Dat is hij. Er komt hij aan! Ja! There is no question. Z.F.M. Ja, en nu luistert het nog steeds naar Zandvoort Lunch met. Uh hij gaat gewoon door, hè? Ja, hij gaat gewoon door. Ja, gaat gewoon door. Ja. Hans gaat door gewoon. Hans draait door, kan ik wel ja. zeggen. Ja, ja, ja. Dit ja. <laughs> is nog steeds Zandvoort Lunch de, van de woensdag. En uh, ja, er is hoop uh, gebeurd, deze uitzendingen, Hans. Ja, een heleboel, Wat he? leuk, hè? Leuke gasten gehad. Leuke gasten Ja, hele leuke en, gasten. En, uh, we hebben nu nog een kleine twintig minuten te gaan. En dan uh, is het alweer aan het einde. En dan kan u gewoon morgen weer luisteren naar een nieuwe Zandvoort Lunch. Hier uh, op ZFM Zandvoort. Ja, dan, dan mag jij het doen, Met he? Frank en Rogier van Paleis voor een Prikkie te gast. Oh. En we, of aan de telefoon. En we hebben... Um, Hennessy Faya hebben we. En dat is een internationale zangeres. Oh. Die uh, een paar leuke plaatjes heeft uitgebracht. En, en die, die komt bij jou zingen? Niet, nee, die komt niet zingen. We gaan wel haar liedjes draaien. Ja. En ze is gast, uh, ja, ze is, gast, is sidekick. Oh, wat leuk. Ja, hè? Ja, dan ja dan is hij wat zeker. Leuker. Nou, dus, uh, ja, dan kan jij alleen maar veel plezier hebben morgen, toch? Ik heb altijd plezier ja, in aan, ja. En we hebben altijd mooie gasten. Ja. Letterlijk mooie ja, gasten. Ja, ja, Ja, ik zie je af en toe wel stralen hoor. Ja, ja, ja. ja. Twee in oog, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar eventjes, nou, even iets anders. De agenda gaan we even doornemen. Dat is hopen we te doen komende weken. In ieder geval. Uh, 15 november is er genootschapsavond. In, uh, ja, en dit keer in, dat is in het Theater de Krocht. Uh, vanaf half acht is dus iedereen welkom. En het gaat dit jaar over, uh, hebben ze een leuke presentatie over de KNRM. Dus uh, leuk om uh, zeker uh, daarbij aanwezig te zijn. Uh, verder hebben wij op uh, 17 november natuurlijk de intocht van Sinterklaas vanaf 12 uur. En daarna het Sinterklaas Spektakel. Dat begint kwart voor drie. En geloof ik zijn de kaartjes al uitverkocht daarvoor. 17 november is er ook classic concerts in, um, in de protestantse kerk. D en donderdag, um, donderdag 21 uh, november in het Wapen van Zandvoort uh, is er weer de derde donderdag van de maand. Met live muziek vanaf vijf uur tot 8 uur. Verder is er 22 november Kinderdisco en pluspunt waar de kaartjes vanaf uh, vandaag te kopen zijn aan de balie bij pluspunt. Die kosten 3 euro en dan komt er ook bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet bij de Kinderdisco. Dan uh, is er uh, op 24 november is er culinair rondje Zandvoort. Diverse uh, restaurants doen daar aan mee en meer informatie kan u daar vinden. Op, uh, in ieder geval op Google kan u daar goed even wat over vinden. Ik weet even de website niet uit mijn hoofd. In ieder geval van 12 tot 5 uur kan, kunnen mensen weer een rondje dorp doen. Rondom het, uh, ja, het zandvoortse uh, rondje dorp. Maar niet uh, qua spelletjes. Want dat is dit jaar niet doorgegaan. Maar wel een rondje dorp vooral een culinair rondje door. Dat is leuk. En tot slot, 5 december is er Sinterklaas bingo... in het Wapen van Zandvoort vanaf uh, 8 uur. En er is, leuk. Well, er is een hele speciale ja, Piet aanwezig. oma Piet. En die gaat de entertainment verzorgen. Wat, wat gaat hij doen? Wie? Die gaat in de balletjes graaien. Oma Piet gaat de balletjes graaien. Ja, ja. Dus, en er zijn leuke prijzen te winnen. In ieder geval dat is vanaf 8 uur op 5 december. Tot slot Hans, ik heb nog even iets anders. Uh, wij hebben nog steeds op onze Facebookpagina hebben wij een deel en win actie. Ja. En eigenlijk is het een speciale deel en win actie, want wij geven een Sinterklaasbezoek weg. Heb ik gelezen. En uh, je kan daar, als je het, uh, de onderscheid via een Sinterklaasbezoek uh, gunt en met een speciaal verhaal, uh, dan kan je daar onder zetten. En dan moet je het bericht wat uh, wij hebben geschreven even delen ja. op Facebook. En dan kan je Opnieuw, degene die jij dat gunt... kan dan kans maken om een Sinterklaasbezoek. Uh, is, het speciaal, is het een verhaal speciaal... En, of is het een moeilijk verhaal... en die niet op Facebook plaatsen uh, hoort? Dan kan je altijd even een privébericht uh, sturen... want we hebben diverse privéberichtjes ook gekregen. En uh, ja, iedereen uh, mag het uh, verhaal schrijven... en uh, het berichtje delen. Ja. En dan, wie we, en dan uh, aankomende maandag... Uh, maakt de Dolly in haar uitzending uh, de winnaar uh, bekend. Nou, dat is leuk. Ja. Ja, uh, ken jij kattenpult nog vroeger, die band? Ken je die? Nee. Nee. Nee? nee, daar gaan we naar luisteren. Oké. Okay. Teenie teeny Bopper Band. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja, laat me horen. Nou, dat was Kattenpult. Teenie bopper bent. Ja, ik ga door met. De, ik vond het eigenlijk wel een heel leuk plaatje dat erbij hoorde. Het goede doel van vroeger. Het goede vro het doel van vroeger. Kan ja, je die nog? Ja, zeker. En dan komt die gewoon aankomende zondag aan hem. Weer aan de boulevard met de boot. Ja, en heerlijk toch? En wie kent hem niet? En wie kent hem niet? Ja, en Het is hier de Klaas!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 Sinterklaas, wie kent het niet Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zag het niet Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur Ik weet wat me te wachten staat een schimmel voor de deur Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied Meteen een jaar drinken ze wel en jaar daarop weer niet Sinterklaas, die kent het niet Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zag het niet The paper note, the paper note okay. Een grapje over de zak van Zwarte Piet Maar Sint heeft het dan blijkbaar dus Want dat krijg ik niet Sinterkla Sinterklaas, wie kent hem niet? Ken jij hem, Miron? Ik uh, ken hem persoonlijk. Ken jij hem persoonlijk? Ja, ik ken hem heel erg goed. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker weten. Dat was leuk. Dus uh, ja, in ieder geval 17 december uh, komt hij aan. Hier in Zandvoort aan de boulevard bij de Rotonde. Ja, dat is altijd zo daar, hè? Ja, nee, zeker. En uh, hoe, hoe doet hij dat? Hij. Hoe komt hij aan? Met een bootje? Met elkaar, hè? Maar hoe gaat hij dan? En dan in... wordt hij met het met met mooie, met het ophouden... Uh, ja, hoe heet dat nou... Tractor uh, opgehaald ja. en dan wordt hij zo uit zee gereden. Oh, en dan, uh, ja, dan kunnen de kinderen een handje geven. Net als Willem, uh, Willem uit Engeland kwam. Willem 2 geloof ik, of Willem 3, die kwam uit Engeland. Hè? Ja, ja, die kwam ja. ook aan. Hè? Dus, uh, weet je wat ook leuke informatie is? Trouwens. Op TexTV staan er allemaal leuke acties van allerlei ondernemers en zo. En wilt u nou ook uh, daarbij horen? Dat kan, hè? Want u kan het geluid van Zandvoort horen. Dat kan, stuur dan een e-mail naar sales. Nou, dat is nog eens hele belangrijke informatie. Jazeker, want zonder, zonder dat kunnen wij geen radio maken. Nee, en het is zo leuk. Hè? Ja, heel erg. Van Nazareth. Kooi ja. deze nog? Hè? Ja, ja, ja, ja. Zeker weten. Heb Helemaal geen plaatje, hè? Ik ben wel een beetje bij met de muziek, ah, hoor. Ja. Nou ja, dit is de oude meuk, hè? Zoals we dat altijd ja, noemen. Ja, nou meuk is leuk. Ja, wij. Nee. Nee, hey, dat is een hele goeie. Die ja. houden we erin. <laughs> zeker weten. Het, is, uh, het zit erop, leuk. Uh, ja, ja, zeker weten. Op naar morgen. Morgen wordt wel een hele drukke dag. Eerst natuurlijk Zandvoort lunch van 12 tot 2 uur. Met allerlei leuke mensen, gasten. Uh, informatie over de Ondernemerschala. En dan vanaf 7 uur zijn wij morgen live bij de Ondernemerschala. Met het live verslag, een voorbeschouwing. De show die we live uitzenden. En daarna. De ja. nabeschouwing met de winnaars. En ja. uh, dat gaat heel leuk worden. Wij zijn het geluid van Zandvoort. En samen met u brengen wij graag het geluid van Zandvoort. op uw eter. Ja. Dus uh, gewoon en het lekker. Het is het doen. einde, je hoort het weer. Hè? Ja. Ja. Bedankt allemaal. Een Was hele leuk. prettige dag. Ik vond het heel gezellig. Met je. Ja, en uh, Inca nogmaals. Beterschap. Ja. En uh, hopelijk zit je hier volgens mij. Gaan we weer beter worden. Ja. Ja, Doe. Doe, doei. Doei. Doei.